Amsterdam en het Prinsenhof in Delft. De jongen overleden na de 10 kilometer loop. Die loop is onderdeel van de marathon Rotterdam. De jongen uit Vught werd onwel na de finish en overleed in het ziekenhuis aan een hartstilstand. De organisatie van de Rotterdamse marathon zegt mee te leven met de familie, schoolgenoten en andere betrokkenen. In de eredivisie heeft Heracles thuis met 1-1 gelijk gespeeld tegen RKC. Door het gelijkspel blijft RKC uitzicht houden op deelname aan de playoffs voor Europees voetbal. De Waalwijkers staan achtste. Eerder vandaag verstevigde Ajax zijn koppositie. De Amsterdammers wonnen thuis met 3-1 van de Graafschap. Met nog vier wedstrijden te gaan staat Ajax zes punten voor op AZ en Feyenoord. Het weer, vanavond klaart het op. Morgen vrij zonnig, maar in het noorden kans op een buit wordt dan zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom bij Peaceful Radio, aflevering 773 hier op 7 Zandvoort. We zijn begonnen met Lisa Hilton, een nieuwe artiesten voor dit programma. Ze zijn er week mee begonnen, maar uh, vond haar cd American Impressions. Het is een beetje lekkere jazz. En na gelang je de cd luistert, wordt het steeds en steeds mooier. De nieuwe artiest is uh, Vigmatas, een ja, meneer uit het uh, Oostblok. En we gaan luisteren naar zijn track 'Valvast'. Veel luisterplezier hier op CFM met Peaceful Radio. Thank mm -hmm. you. Immortal Van uh, Ja Het label Oriana Music ons eigen Nederlandse label En daar sluiten we ook mee af Met uh, De track van The Healing Water Van Grollen Capitanata En twee Engelse heren uh, Engelse Italiaanse Body and Mind Music Salas uh, Per koa voor Radio ook te vinden via eh, natuurlijk de website van CFM Zandvoort. Daar vind je namelijk de playlist. Ga je naar zfmzandvoort.nl en dan naar programma-info, en daar vind je het hele verhaal van wat we hier draaien. Ik kom graag terug naar de andere kant van het nieuws.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 Gisteren was er voor het eerst in 15 maanden overleg tussen vertegenwoordigers van Iran met de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, China en Rusland. Doel van de gesprekken was om vast te stellen of er ruimte is voor afspraken over Irans nucleaire programma. Sommige gletsjers bij de Himalaya blijken niet te smelten, zoals wereldwijd gebeurt, maar juist aan te groeien. Dat hebben Franse onderzoekers ontdekt na het bekijken van satellietbeelden. De oorzaak van de groei is onduidelijk.